Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken kon je vannacht weer dansen. Bij veel clubs was voor het eerst sinds twee jaar de dansvloer weer gevuld. Ze gooiden de deuren open uit protest tegen de coronamaatregelen. In kerkraden was het al een feestje om in de rij te staan. Oh. Doe het doen een beetje lang. Ik ja, vinden jullie van de woon? Ik vind het hartstikke mooi. Maar alleen de rij moest zo snel. Liggen. We gaan we twee uur. We gaan hier ook drinken bestellen. Weet ja. je ervan dat het weer open is? Zoals het hoort natuurlijk. Ze hoort het gewoon. Het hoort gewoon open te zijn, deze corona-regels. We moeten gewoon weer open. De nacht moet open. Toch moest op sommige plaatsen de nacht weer dicht. In Haarlem en Rotterdam werden feestjes afgekapt. In Utrecht werd wel gehandhaafd, maar zijn geen boetes uitgedeeld. In Brussel is een dakloze man in brand gestoken. Hij liep zware brandwonden op en is opgenomen in het ziekenhuis. De man die het vuur had aangestoken is opgepakt. Belgische media zeggen dat de twee te veel gedronken hadden... en dat de verdachte het vuur aanstak om de ander op te warmen. Heb je last van hooikoorts? Maak je borst dan maar nat. Door de hoge temperaturen begint het pollenseizoen nu al. Niet alleen de krokus lopen uit, ook de zwarte els... En die boom is de boosdoener van al het gesnonder en genies. En ze worden steeds jonger. Fotografen die opduiken bij branden of ongelukken. Ook wel 112-fotografen genoemd. Lucas van 15 uit Gelderland is er zo één. Nou, ik heb nog geen dode mensen meegemaakt, maar uh, meldingen met kinderen dat is altijd wel wat heftig. En uh, ja, uh, meldingen bijvoorbeeld bij spoor dat iemand zelf moet pleegt, daar hou ik ook het liefst te veel afstand van. Hulpdiensten zijn niet blij met de jongeren, zouden zich vaak niet aan de regels of lopen in de weg. Toch kopen persbureaus de foto's graag over, de kiekjes zijn nou eenmaal een stuk goedkoper dan die van professionele fotografen. Het weer dan nog in het zuiden en oosten. is dus Ook vandaag een zonnige dag. Op andere plekken schijnt af en toe de zon. Maar daar wordt de bewolking gedurende de dag wat dikker. Het is tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag loopt een kat over de weg bij Leidsendam. Twee kilometer file, de linker is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug, luisteraars, bij ZFM Jazz... op een inmiddels zonnige zondag 13 februari. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben zowel de samensteller als de presentator... van vandaag Jazz ZFM. Uh, we begonnen met uh, Winton Marsalis van de Marsalis Family. Ons thema van vandaag met... Uh, Winton uiteraard op uh, trompet. Begeleid door vader Alice op piano. Reginald Veal op bas. Hurlin Riley op drums. En de productie van deze cd is in handen van zoon Delphio. Uh, dit nummer, Flamengo, u heeft dat natuurlijk allemaal herkend... komt van een serie LP's uitgebracht door uh, Winton... Uh, en die serie heet Standard Time... en dit was volume 3, The Resolution of Romance. Een uh, heerlijke cd met uh, prachtige nummers, waaronder deze Flamengo. Even weg bij de familie Marsalis. We gaan luisteren naar James Carter op de Noor. Hij wordt begeleid door Kevin Carter op gitaar... Henry Butler op Hammond Organ met een zeer prominente rol en Leonard King op drums. Een opname uit 1998 van de LP In a Carterian Fashion. We gaan luisteren naar Down to the River. Van James Carter, Down the River. Met uh, Henry Butler op Hammond. Prominent aanwezig. Nou, iedereen kent natuurlijk Rhoda Scott als Hammond uh, uh, jazz uh, muzika. Maar uh, deze Henry Butler uh, trekt ook wat mooie uh, geluiden uit zijn Hammond organ. We gaan weer wat vocaals doen. En wel de Lady of Jazz, Ella Fitzgerald. Uh, Ella heeft natuurlijk getoerd over de hele wereld, uh, ook veel in Nederland opgetreden in het concertgebouw. Maar ik heb hier een opname genaamd Ella Returns to Berlin uit uh, februari 1961. Waar Ella begeleid wordt door haar vaste pianist Lou Levy, uh, Herb Ellis, ook maat van Oscar Pietersen natuurlijk, op gitaar. Wilfred Millbrooks op bas en Gus Johnson op drums. We gaan luisteren naar de standaard You're Driving Me Crazy. Een live opname uit Berlijn. I'm returns to Berlin. You're driving me crazy. Thank you. We komen alweer toe aan het volgende nummer van de familie Marsalis. En wel dit keer uh, Delphio in de lead. Delphio die samen met uh, zijn vader Alice, John Clayton op bas en Marvin Smitty Smith op drums uh, een nummer brengt van ...zijn cd The Last Southern Gentleman. Het is een nummer uit november 2014 opgenomen. Het is een standaard, if I were a bell. If I Were A Bell. En ik beloofde u ook Delphio Marsalis. Die op de meeste nummers van deze cd staat. Alleen op deze net niet. Daar was vader Alice in de lead. Uh, over naar wat andere instrumentaal. Stan Getz en Jerry Mulligan. Uh, een opname, een hele bekende opname. Ook uit de 50er jaren, 1957. Uh, met Stan natuurlijk op de en Jerry op baritonsax. Lou Levy. Op piano, Ray Brown op bas en Stan Levy op drums. We gaan luisteren naar Anything Goes. Sted Gets en Jerry Mulligan. Uh, we gaan luisteren naar John Coltrane en Milt Jackson. Ook een mooie combinatie. En ik merk dat er 1957 een heel muzikaal jaar is geweest. Uh, de opnamen van Stan Gats en Jerry waren daar vandaan. Al eerder in het programma had ik wat opnames uit dat jaar. En ook John Coltrane en Milt hebben deze LP Backs and Train opgenomen... In uh, 1957, at uh, Hackensack, New Jersey. Uh, John uh, Tenor en Milt Vibrofoon worden verder begeleid... door Hank Jones op piano, Paul Chambers op Bas en Connie Kay op drums. We gaan luisteren naar The Night We Called It A Day. Coltrane en Mill Jackson. Uh, een vocaalnummer, Ernestine Anderson. Een uh, opname Live at Ronnie Scott's in Londen in 1978. Ernestine wordt begeleid door John Horler op piano, Jim Richardson op bass en Roger Sellers op drums. Van de LP Live from Concord to New York gaan we luisteren naar een echte standaard Take the A-train. You must take the A train You find it's the quickest way to Harlem Well now if you um, should take the A train You'll get to Sugar Hill in a hurry You better hurry Train is coming Don't you know I can feel the tracks are humming Better get a board, Better get a board, Better get a board, Better get a board, Better get a bend Better get a bend Better get a bend The a train. train, you're gonna find it's the quickest way to Harlem, well now if you, if you should miss the A train, you'll miss the quickest way to Sugar Hill in a hurry, you better hurry, better hurry, train is coming, don't you know I can feel the tracks are humming, All Way to Harlem, yeah, you're gonna find it's the quickest way to get to Harlem. If you're going uptown, you wanna take the take the A train up, take the A train up. You don't wanna get a B train up. you don't want the D train up. If you're going uptown. If you're going uptown, if you're going to uh, level, If you wanna get down Harlem and a Hurrah Take the A train, you better take the A train You better take the A train Whoa, whoa, whoa! you want an A train You wanna take the A train Yeah, you wanna take the A train Oh, you wanna take the A train Better take the A train Ja, dat was Ernestine Anderson. Dan uh, gaan we nu weer naar de familie Marsalis. Een tweede nummer van Winton op trompet uh, van uh, de CD The Resolution of Romance. Eerder uh, hoorden we al het nummer Flamingo als openingsnummer na uh, het nieuws van 11 uur. Nu gaan we luisteren naar een nummer. Ik vind het een mooie titel: I Got a Right to sing the blues. Dat was Winton, Winton Marsalis. I got a right to sing the blues. ZFM yes. En van Winton naar Tholonious Monk. Uh, ook een uh, historische opname, een wat oudere opname uit 1954. Uh, met Thelonius op piano. Daar is hij weer. Sonny Rollins op de Noor. Tommy Potter op en Art Taylor op de Rums. Crepescule with Nelly. was Thelonious Monk met zijn orkest waarin Sonny Rollins uh, met een opname uit Town Hall uh, Hackensack. Uh, we gaan door met wat vocaals. Anita O'Day, ook weer een live opname uit uh, Mr. Kelly's Restaurant in Chicago. Uh, geproduceerd door de beroemde Norman Kranz. Gaan we luisteren naar Anita vocaal. Joe Masters piano Larry Woods bass en John Poole op drums: een up tempo uitvoering van T for Two. We own a telephone there Okay, game a for all the boys to see En dat was Anita O'Day. Het voorlaatste nummer komt van Coleman Hawkins en Ben Webster... van hun CD Coleman Hawkins Encounters Ben Webster... met beiden natuurlijk op de Noorsaks. Oscar Peterson Piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown Bass... en Elvin Stoller Drums. Shine on Harvest Moon. We komen alweer bijna onder de tonen van deze twee tenor aan het einde van deze uitzending van ZFM Jazz. We hebben dadelijk nog één nummer te gaan. Daar vertel ik meteen wat meer over. Volgende week zit hier Peter den Boer... en ik hoop weer op 20 maart uw muzikale gast weer te zijn. We schakelen heel langzaam over nu naar het laatste nummer van de Marsalis family. En dat is de... gehele familie Marsalis. Uh, het is een opname... uit 2010, waar ze... voor uh, een... liefdadigheidsconcert... in de John F. Kennedy Center... voor the Performing Arts in Washington DC... Uh, als totale familie... optraden. Dus... Winton op trompet, Brentford op tenor, de Delphio op trombone... vader Ellis op piano... Eric Reeves op Bas en Jason, uh, de jongste zoon, op Drums. Het was uh, een, uh, wat ik al zei, een uh, charity uh, performance... Die, uh, uh, waarvan de opbrengsten gingen naar de New Orleans Habitat Musicians Village. Een liefdadigheidsconcert dus. Het ook wel genaamd het Ellis Marsalis Center for Music. Uh, de liner notes op deze cd geven aan. Het is een must voor alle fans van elk van de individuele leden van de Marsalis family. Luistert u naar het nummer Tio vanuit dat live concert op de cd Music Redeems. Tot de volgende keer.